Op de rillingen van het meer drijft een bladboom, zoals een fluitspeler die zijn publiek doet dromen. Onder het water ligt een rijk waar ieder zijn angsten in een heerlijk nieuwe wereld zitten gevangen. Waar kracht wordt gevormd ter interactie met de lucht. Waar straks stromen verstomd worden van geluk. En vergeten goden nog steeds wezen. Weten dat de aarde het epicentrum is van leven. gevoerd door de zon. Geboeid door de maan waar symbool staan voor verleden van gevecht. Zoals mensen die informatie halen uit mijn rap. Door wat ik zeg meegevoerd worden door tijden. Want zelf Romeinen wisten dat hiphop zou blijven. En als je door hebt wat ik hier wil stellen. Het is een verhaal dat de stenen vertellen en zegt. Ik ben een deel van het proces waarin de God zichzelf schept. wat je deed en daar waar je zat staan voor altijd geschreven in het geheugen van de bank en het gras bezag de vogels zich huisden in de bomen en hoe de kleur rood geofferd werd van de doden. Allemaal weten ze één zin van een verhaal dat te samen wordt verteld en herhaaldelijk vertaald. Een lied dat de wind veelvuldig fluistert maar enkel gezongen wordt voor iemand die luistert. Want in de huidige drukte van technologie zijn zelf honden meer mens geworden dan dier. Ze hielden gevallen, een boom die het aan die voor zijn dood door luide machines is Verder door het bos op een afgelegen plaats Zie helder in harmonie de cirkel die bestaat Daar waar de wortels de randen van het meer aftasten Is het niet erg dat de levensboom een plaatsje laat vallen Zoals een huis dat gebouwd is van hout Dat uiteindelijk terugkeert naar de aarde uit trouw Maar een huis van steen net en kop achter Zeggende dit kan beter, dit, dit kan, kan doordachtiger Zoals theorie van rassen ons verwantschap verbleekt. En als een dood in het hoge landschap doorbreekt Graven we dieper en vinden we echte rijkdom Tegen de tot de lineaire gedachtegang is die vrij krom en als de zon onze huid verbrandt, zal hernieuwing komen, zoals de huid van een slang. Een schim als één geheel met de schaduw van de beuk doet niets maar is gewoon, dat is de spreuk. En terwijl een lady het parfum verspreidt van de natuur, die in aanwezigheid voelt als de vlammen van een vuur. De Bob Dylan van Rap, de MC Links van België, zit daar en schept het plaatje op.